Het NOS-journaal. Rashid Finch. De 15-jarige Jinwa K., die een meisje van 15 heeft doodgestoken... in de zogenoemde Facebook-moordzaak, gaat één jaar de jeugdgevangenis in. Ook krijgt hij drie jaar jeugd-TBS. De rechtbank in Arnhem acht bewezen dat Jinwa K. schuldig is aan moord... op de 15-jarige Wincy en poging tot doodslag op haar vader, de rechtbank. We houden er rekening mee dat je al twee keer eerder... door de kinderrechter bent veroordeeld... En we houden ook rekening met wat de psychologen en de psychiater over jou hebben geschreven. Over wat voor een persoon jij bent. Uit die rapporten komt naar voren dat er vanaf de basisschool problemen zijn. En je hebt sociale en emotionele beperkingen. En de psychiater en de psychologen vinden jou verminderd toerekeningsvatbaar. De zaak staat bekend als Facebookmoord omdat Wincy via het sociale medium ruzie kreeg met een vriendin. Die klaagde erover bij haar vriend en die schakelde Jinwa K. in om Wincy te vermoorden. Hij ging naar het ouderlijk huis in Arnhem en stak haar neer in de hal. Ook verwonde hij haar vader. Wincy overleed vijf dagen later in het ziekenhuis.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 Op Schiphol kunnen taxichauffeurs met een elektrische auto... vanaf vandaag terecht bij een batterijwisselstation. De lege accu van een elektrische taxi... kan daar in een paar minuten worden omgeruild voor een volle. Dit is de eerste plek in Nederland... waar elektrische rijders hun accu snel kunnen laten verwisselen. Daardoor hoeven ze geen acht uur lang te wachten... tot de batterij van hun auto is opgeladen. Het batterijwisselstation is voorlopig alleen beschikbaar... voor taxichauffeurs die in een elektrische auto van Renault rijden. Drie taxibedrijven hebben samen tien van dat soort wagens rondrijden. Zanger Benny Jolink wordt bedreigd. Reden voor de bedreigingen is een schilderij waarop Jolink PVV-leider Wilders afbeeldt naast Adolf Hitler en Anders Breivik. Op de achtergrond staan graven en een hakenkruis. In een interview met Nieuwe Revue zegt Jolink dat mensen hem doodwensen... of willen dat hij ernstig ziek wordt. Jolink zegt dat hij geen beveiliging nodig heeft. En dan het weer. Vanmiddag veel zon en op de meeste plaatsen droogt, wordt zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht kans op nevel en mist. En ook morgen is het vrij zonnig en iets warmer dan vandaag. De Betere Badkamer vindt u alleen bij Sanidroom. Een inspirerend aanbod, desgewenst vakkundig door ons geïnstalleerd. Kom langs en ontdek het verschil. Sanidroom, de Betere Badkamer.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 Eo. Dit is de dag. Elsbeth Gruteke. Goedemiddag, van harte welkom bij Dit is de Dag. Maar het is ook wel uh, wie wel met wie, want Roemer uh, longt toch echt naar u? Uh, ja, dat heb ik gezien. En dat is ook uh, uh, begrijpelijk. Maar coalities maken is echt iets heel anders. Dat gaat na 12 september pas gebeuren. André krauwe opsteller van het Kieskompas. En de komende dagen onze stemtherapeut hier aan tafel. Die helpt ons bij het kiezen in het stemhokje. Dat was uh, PvdA-lijsttrekker Diederik Samsom. Eerder vandaag op deze zender. Is dat nou waar, dat die coalities pas na de verkiezingen worden gesloten? Nou, Je kan het natuurlijk van tevoren doen. Maar dat is als middenpartij natuurlijk niet, niet, niet slim. Want dan maak je uh, de kans dat je in een coalitie komt natuurlijk minder groot. Als je zegt, ik ga sowieso al met één partij... dat betekent dat die iemand je alleen maar kan nemen als ze die partij er ook bij ja. kopen. Ja, dat maakt de kans zit, kleiner. Maar zitten ze niet al een keer af en toe bij elkaar op de Kamer een beetje te overleggen? Denk nou, ik je? denk het niet, omdat... Uh, nou, dat kan, dat weet ik niet. Maar het is denk ik voor, voor de Partij van de Arbeid logisch dat ze niet onmiddellijk zeggen... we gaan met de SP, omdat er waarschijnlijk, heel waarschijnlijk... geen linkse meerderheid in Nederland is. Overigens ook geen rechtse meerderheid, omdat Wilders, denk ik... niet in het volgende kabinet komt. Dus dat wordt sowieso een middenkabinet. Maar wie dan? Ja. Nou, ook aan tafel zit uh, vertrekkend Kamerlid Esmee Wigman. Die campagne ja, die draait op volle toeren niet een beetje. klein beetje spijt dat u uh, uw vertrek heeft aangekondigd? Nee, geen moment. Nee. Nee. <laughs> uh, en dat, uh, dat houdt niet in dat ik niet met plezier uh, gewerkt zou hebben de afgelopen jaren. Maar ik merk wel dat ik inmiddels met mijn gedachten en waar ik mee bezig ben, al wel uh, meer met mijn toekomst bezig ben en ja, waar nodig ook inhoudelijk uh, verder zaken aan te afhandelen, want 19 september, dat is mijn echte dat laatste kamerdag. Dat is de aller, allerlaatste dag. Singer-songwriter Anne Soldaat, een uh, collega van u hoorden we net in het nieuws ook, Benny Joling, die uh, wordt bedreigd omdat hij een anti-wilders schilderij heeft gemaakt. Zing, zing jij ook over politiek? Nee, helemaal niet. En, uh, ik ben ook niet geëngageerd, uh, zeg ik. Uh, niet zonder trots. Hoor. Ik wil Niet met trots, wil ik, maar uh, ik, ik, ik zing uh, eigenlijk, muziek is niet, niet voor mij om over de werkelijkheid te gaan, maar ik en graag even uit de werkelijkheid met de muziek. Nou, wat jou, uh, Jouw nieuwe cd, daar gaan we het over hebben. En we gaan ook twee nummers van je horen zo meteen. Ja. Anneke Ammerlaan, ook goedemiddag. Zometeen gaan we het hebben over het Flintstone-dieet. Maar eerst nog even iets over uh, de baas van de Wageningen Universiteit. Aal Dijkhuizen, die zei vanochtend dat we niet zo moeilijk moeten doen... over intensieve landbouw. Dat is gewoon de toekomst. Wat vind jij daarvan? Oeh, ik vind dat zo ongelooflijk moeilijk. Want wat is dan intensief? Er zijn zoveel manieren van intensieve landbouw. En ik heb ooit iemand over horen zeggen dat het grote probleem is... dat er te veel verkeerde landbouw op de verkeerde plek staat. En dan, ja, als je vanuit die gedachte gaat, dan is, krijgt intensief ook een andere... Uh, lading. Ja, dus wat hij nou precies bedoelt, daar moeten we eerst maar eens even ja. verder ja. naar gaan kijken. Onze dichter is vandaag Hans Merk. En dan, uh, zijn gedicht hoort u tegen drieën. En als u wilt reageren, dan kan dat via de website, dit is de dag.nu. Of u kunt reageren via Twitter. En dan gebruikt u de hashtag DIDD. Nu het woord aan mevrouw Wiegman. Drie moties. De Kamer hoort de beraadslaging overwegen dat zorgboerder... de re regering geen wachtlijst in te stellen voor de vergoedingsregeling... ...en gaat over tot de orde van de dag. Overwege dat het instellen van de vergoedingsregeling... ...voor veel cliënten onzekerheid met zich meebrengt... ...is van mening dat en gaat over tot de orde van de dag. Daarom dien ik de volgende motie in. Het stemmingsplan aan te passen. inmiddels middelen voor het vierde spoor beschikbaar te stellen uit het Lentakkoord... ...en gaat over tot de orde van de dag. Nou, mevrouw Wiegman, ja. dat was uw werk de afgelopen vijf en een half jaar. Ja. Meer dan honderd moties heeft u door de Kamer heen weten te loodsen. Dat is een heleboel, hè? Uh, dat is veel. Dat, dat geloof ik ook wel. Het is natuurlijk wel verdeeld over een aantal jaren. En ik besef ook wel, doordat ik Kamerlid was van een kleine fractie... Uh, dat ik ook heel veel portefeuilles had. Dus over heel veel onderwerpen moest ik debatten voeren. Op ja, het ja. moment dat ik toch dacht... Uh, een toezegging van de minister of de staatssecretaris is onvoldoende. Uh, er moet meer gebeuren. Hier is een Kameruitspraak nodig. Ja, dan uh, dan zorgde u daar, daar voor. middel voor een motie. En, ja. moet, en moet dat altijd zo snel? Zo, zo heel snel ge, ge, gesproken dan? Uh, nou, Ik merkte in dit fragment... dat er behoorlijk wat geknipt en geplakt werd. En oh. ja, af en toe moet er veel gesproken worden. Of snel gesproken worden. Want je hebt maar twee minuten... Oh ja. Op het moment uh, dat er alleen even een kort, plenair moment is... Uh, om moties in te dienen. Ja, en als je er dan drie hebt, dan moet je snel spreken. Heel, heel snel, heel snel. Vijf en een half jaar in de Kamer gezeten voor de ChristenUnie. Uh, zelf besloten om ermee te stoppen na deze Kamerperiode. Waarom? Ik merkte toen het uh, kabinet net viel... Toen was mijn eerste reflex, ik ga door. Um, want um, ja, ik was eigenlijk heel erg druk bezig. En het kabinet begon eindelijk een beetje op stoom te komen... met, uh, met, met wetten en noem maar op. En die wilde ik vooral uh, veranderen, met moties en amendementen. Mm -hmm. um, maar toen op een gegeven moment realiseerde ik me... wacht eens even, ik moet ook dit moment aangrijpen om na te denken... wil ik echt verder? Uh, ben ik uh, bereid om me opnieuw te verbinden aan een periode van vier jaar? Want ik vind wel dat we daar vanuit moeten gaan. Ja. Dat een kabinet vier jaar zit... Mm -hmm. En toen sloeg de twijfel toe. En elk mens twijfelt denk ik wel eens een dagje over zijn werk. Van, is dit het nu? En dan na een nacht goed slapen, dan ziet de volgende dag er alweer heel anders uit. En ik merkte bij mezelf, de twijfel groeit. En um, ja, ik realiseerde me ook, ja, een nieuwe periode van vier jaar... Um, hoeveel jaren zal ik dan uiteindelijk in de Kamer zitten? Uh, ik realiseerde dat mijn gezin ook een nieuwe fase ingaat... waarvan ik dacht, nou, een nieuwe verdeling van de arbeid en zorg... Uh, dat lijkt me eigenlijk wel uh, een heel goed plan. Ja, want vijf en een half jaar is niet zo lang. Er zijn natuurlijk nee. Kamerleden, ja, die zitten er heel, heel veel meer. Maar dat had best nog gekund een periode bij. Ja, ik denk ook als het kabinet nu nog gezeten had... dan had ik er ook gewoon gezeten en had ik stug doorgewerkt. Maar toen ik de Kamer inging, toen um, had ik voor mezelf eigenlijk wel die grens gezegd... Ik ga in principe voor twee periodes ja, twee periodes van vier jaar daarbij mm -hmm. in gedachten. Mm -hmm. Dat je tot op een uh, totaal van acht jaar zou uitkomen. Maar op het moment dat ik me nu zou verbinden aan een nieuwe periode van vier jaar... dan ga ik gewoon ruim die negen jaar over. Ja. En dat, um, dat is een stuk langer. En het is toch weer een derde periode van een nieuw kabinet. En alles wat daarbij hoort ook weer van een campagne. Dat had, uh, had u gewoon gegeven in Kort samengevat. Ja. <laughs> ja, ik vat het samen. Het uh, politieke handwerk, dat heeft u uh, uitgebreid beoefend. Dat hoorden we net natuurlijk ook al in al die moties die uh, aanvaard zijn door uw uh, inzet. Uh, het is natuurlijk ook een, een, een uh, verbondje sluiten met anderen in de Kamer. We hebben drie collega's waar, waar u veel mee heeft samengewerkt gevraagd wat voor collega u was. U uh, horen Liesbeth van Tongeren van GroenLinks, Pia Dijkstra van D66 en Gerk Koopmans van het CDA. Bij Wiegman heb ik een uh, hele fijne collega gevonden, ik vind het jammer dat ze vertrekt. Heel vasthoudend, als ze iets in haar hoofd heeft wat ze wil bereiken, dan laat ze niet makkelijk los. Charmante glimlach, eitjes en hard werk. Eerlijk, inhoudelijk en ze gunt ook collega's wat. Ze trekt haar collega, Kamerleden van andere fracties ook erbij maar uiteindelijk toch een motie te kunnen maken... ...waardoor meerderheid in elk geval dat kan steunen. Uh, Esmee Wiegman is een specialist in het zetten van kleine stapjes... ...en uh, het weghalen van scherpe randjes van het beleid. Waar Esme Wiegman wat u me te binnen schiet, is dat wij samen op het plein in Den Haag gestaan hebben. De ChristenUnie had daar een fantastische actie georganiseerd om te laten zien dat je statiegeld op plastic flessen gewoon moet houden. En daar zie je dat de, de ChristenUnie ook duidelijk een milieuhard heeft, samen op wil trekken met andere partijen zoals GroenLinks. En dat zij hun rug recht houden en zeggen van het is van de zotte om nu dat statiegeld af te schaffen. We hebben samengewerkt bij het lenteakkoord om het PGB oh. weer terug te krijgen... en ook om palliatieve zorg te regelen. Daarin heeft SW een belangrijke bijdrage geleverd om dat, om dat rond te krijgen. Nou, dat waren lovende woorden van collega's, mevrouw Wiegman. Ik zie u een, verle een beetje verlegen kijken. Ja, ik heb nu wel een beetje blosjes <laughs> ja. moeten Het is goed dat het radio is, ja. ja. Veel ervaring dus met het maken van moties... maar ook met het samenwerken met andere partijen. Dat, dat is ook ervaring die uw partij en die de Kamer ook wel goed kan gebruiken, denk ik. Dus toch jammer dat u weggaat. Um, ja, ik, ik denk wel alles, uh, vrijwel alles wat ik gezegd en gedaan heb... Uh, dat staat ook wel papi op papier en dat is ook weer digitaal terug te vinden. Um, dus ik, ik denk ook dat mijn opvolger uh, ook wel weer zal terugkijken... van nou, waar, waar is Esmee ongeveer gestopt uh -huh. en waar kunnen we verder gaan... En ik ben ook ontzettend blij dat we een fractie hebben met uh, beleidsmedewerkers... die in dienst zijn van de fractie. En die en dat, blijven. En die blijven, dus ja. niet met mijn vertrek dat ik mijn eigen teamje uh, meeneem... En, zodat er echt een gat ontstaat. Ja. Want andere Kouwer, dat is vaak wel een klacht hè, van, uh, van, van parlementariërs zelf... maar ook van mensen van buiten die zeggen... Ja, dat die verjonging iedere keer in dat parlement... daarmee gaat het collectieve geheugen van het parlement ook verloren. Hoe kijk je daar als politicoloog tegenaan? Er gaat iets veel ergens verloren... Want uh, vijf jaar is kort. Dat betekent dat iemand die nieuw in het parlement komt heeft een tijd nodig. Laten we zeggen anderhalf, twee jaar voor ze het goed allemaal begrijpen. En dan heb je maar drie jaar daar gezeten. Dat betekent dat de regering continu tegenover. Nou zeg maar, Kamerleden zitten die niet een zware reputatie hebben. Die niet kunnen zeggen: Sorry, maar ik weet het beter dan u. En ik heb een zekere autoriteit om u ook aan te vallen. En je ziet dat hey, die snelle. ...wisseling van parlementsleden dus betekent dat het parlement... ...gewoon zwakker is ten opzichte van de regering en dat is niet goed. Nee, dat is nou natuurlijk niet, niet helemaal de schuld van alleen mevrouw Wiegman. Nee, nee, nee. Zo willen we het niet zeggen, maar nee. voelt u, heeft u die verantwoordelijkheid ook gevoeld? En u dacht van, ja, kan ik dat dan ook wel doen? Ja, nou, ik, ik, ik, ik vraag me af of inderdaad die inwerktijd anderhalf, twee jaar is. Ik heb zelf ervaren, die is veel korter. Oké, okay, dan dat, is het nog dat, kort, vijf jaar. Dan is het toch eigenlijk maar net één periode... ...terwijl je eigenlijk zou je Kamerleden moeten hebben die twee, drie of misschien wel vier perioden zitten, die, die bouwen zeker autoriteit op. Die bouwen ook een netwerk op dat mensen via hen proberen dingen voor elkaar te krijgen. Iedere keer nieuwe Kamerleden betekent ook gewoon echt een verzwakking van het, van het parlement. Je krijgt gewoon niet de reputatie die je nodig hebt om ministers echt goed de waarheid hm. te vertellen. Ja, ja. ja ik, ik merk wel, um, het, het is relatief kort. Maar ik denk dat het, het, het grotere probleem is dat er zo vaak verkiezingen... A elkaar op één volgen. Ja. En, en eigenlijk, dat merk je ook, met dat er een nieuw kabinet aantreedt... Uh, dan verandert er sowieso heel veel. En dat vraagt ook weer om een enorme snelheid om de boel ook weer er verder te brengen. Um, dus dat, dat blijft, denk ik. Maar ik denk dat het ontzettend belangrijk is voor, voor politieke partijen... om te zorgen voor die continuïteit. En ja. al is het niet direct rechtstreeks via mensen, dan wel ja, via de inhoud... Ja. En u was, om dat te bewaken. Ja, u was ook woordvoerder op een aantal best lastige dossiers. Eh, abortus, euthanasie. Eh, daar moest u ook vaak debat over voeren. Hoe, hoe was dat? Um, dat? Dat was wel bijzonder om te doen. Um, ik vind het bijzonder om bijvoorbeeld aan uh, collega Pia Dijkstra te horen. Uh, want um, aan de ene kant met die medisch-ethische discussies... Um, heb ik nooit gezwegen over met de uitgangspunten. Maar ik vond het altijd heel erg mooi om op een gegeven moment... ook wat los te raken van de vraag... ben je uiteindelijk voor of tegen abortus of voor of tegen euthanasie? Maar welke stappen kun je met elkaar zetten... om goede zorg uh, voor elkaar te krijgen? Ja, ja. En uh, ja, om dan bijvoorbeeld op het terrein van palliatieve zorg... samen met een D66 die stap te zetten, dat was, uh, dat was mooi. Maar u moest ook wel eens voor de leeuwen. Ik heb u wel eens een aantal keer in nieuwsuren uh, debatten zien voeren... waarvan ik dacht, nou, dat valt niet mee, denk ik... Uh, was dat misschien ook een reden dat u zei... Van nou, dan vind ik het nu ook wel genoeg geweest? Nee, als er één reden zou zijn om te blijven in de Kamer... dan zou het denk ik juist wel die medische-ethische onderwerpen zijn. Omdat ik daarbij ook heel sterk het gevoel heb dat dat voelt niet af. Uh, dat voelt ontzettend onbevredigend. Omdat ik vaak met die onderwerpen merkte op het moment dat ik vragen stelde dat er ontwijkende antwoorden um, werden gegeven... dat er doorverwezen naar het OM, bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie... van uh, uh, u kunt daar terecht. En op het moment dat ik een Openbaar Ministerie dan eens benaderen... dan zou het niet goed zijn om bijvoorbeeld eens even een bepaalde euthanasiecasus nader te onderzoeken, dan werd ik weer vriendelijk doorverwezen... en terugverwezen naar de minister. Hmm. Ja. kastje naar de muur dus. Van het kastje naar de muur. En als je dan ondertussen... Ja, verhalen hoort van mensen hoe zij uiteindelijk stuk lopen op dit soort regels en grenzen die van beton lijken te zijn. Ja, dan grijpt mij dat wel aan. Ja, maar dan, dan, dan schetst u eigenlijk ook misschien wel frustratie over de bureaucratie waar u dan tegenaan liep. Is dat ook een reden? Ja, ik zit toch altijd een beetje te zoeken naar wat nou ja. precies maakt dat u ermee stopt. Ja, nee, dit, dit, dit is niet zozeer bureaucratie, maar dit is echt de gevoeligheid van uh, medisch-ethische thema's waarover uh, niet gesproken lijkt te durven te kunnen worden in dit land. Ja. En, uh, nou, en dan denk ik van, laten we toch alsjeblieft... nou misschien dan even ideologisch de rust bewaren... en wat allemaal wat, wat afstand durven nemen. Maar laten we nou gewoon eens even luisteren naar de verhalen van mensen. Nou, en een van de meest aangrijpende onderwerpen... waar ik de afgelopen jaren op mee bezig ben geweest... is hoe bijvoorbeeld de 20-weken-echo op dit moment functioneert in Nederland... Ja. En ik heb nu zoveel verhalen van mensen gehoord... van ja, op het moment dat er iets ernstigs wordt geconstateerd... bij een 20-weken-echo... dan kom je als ouders in een soort achtbaan terecht. Je wordt onder druk gezet om in een paar dagen... hele ingrijpende besluiten te nemen. En dan uh, neem je die besluiten. En dan kies je bijvoorbeeld voor zwangerschapsafbreking. En dan kom je eigenlijk met dubbel verdriet en een dubbele leegte. Omdat dan je afscheid hebt moeten nemen van een kindje. Uh, dat kindje wordt nog niet echt als mens... Uh, ge, uh, gekend. Mm -hmm. En uh, op het moment dat je voor je kindje een begrafenis wil regelen, dan merk je, uh, dan krijg je een hulpje, dan mag je het zelf betalen, zelf regelen. Want de begrafenisondernemer uh, verzekert het niet, omdat het hier niet om een echt mens zou lijken te gaan. Er is nog een wereld te winnen. Zeker weten. Ja. Wat gaat u doen nu? Um, ja, het is jammer dat ik vandaag uh, uh, nog niet iets kan zeggen over een nieuwe baan... omdat het nog net niet helemaal rond is. Maar die is wel in zicht. Die is zeker in zicht. En, en ik uh, hoop richting? De zorg. De zorg. Oké, okay, nou dan horen we nog wel van u wat het gaat worden. Hartelijk dank. Ja, het is tijd voor muziek en uh, straks na half drie ga ik praten met Anne Soldaat. Volgens sommige van mijn volgers op Twitter is de beste gitarist van Nederland. Uh, Anne, wat is het eerste nummer uh, dat jij voor ons gaat spelen? Uh, ik ga even zitten, sorry hoor. Ja, even erbij... Gitaar op schoot. Ik zit. Ja, vertel. Wat ga je um, spelen voor ons? Het lied heet If. If. Het, het ging net over kindjes. Uh, ik heb ook een dochter, die is elf. Gelukkig helemaal goed en gezond. En het liedje gaat over haar. Driver stop, I know this town. I've seen these streets before. In a house...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 Dankjewel, Anne Soldaat, met het nummer IF van zijn nieuwe cd. Anne Soldaat is de titel daarvan. Straks om kwart voor drie horen we jou nog een keer... en dan gaan we ook met je praten aan tafel. Verder eh, Kamerlid Esmee Wiegman, politicoloog André Krouwel... en foodwatcher Anneke Ammerlaan. Melk en honing. <kijst> Alles over eten en drinken. Vandaag eh, met Anneke Ammerlaan. Come on, little Peppery Pool. eat your mush. Come on, Pebbles. It's... It's... Mmm. Say, that is good. They're making this kitty food better all the time.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 Uh, graal, die he? werden niet verbouwd. Oh. Oh. Uh, geen pasta, dus de, de, de, dat, uh, ja. dat speelt een, een rol. Geen, geen brood, nee. Geen pulvruchten. Nu ga ik afhaken. Okay. Okay. Uh, geen uh, gefrituurde producten. Oh, dat, dat, dat mag niet. Uh, nee. Maar wat mag er wel? het nou. is echt hartstikke veel wat wel mag: uh, groenten. Dan met name bladgroenten. Uh -huh. uh, fruit. Alle soorten fruit. Uh, niet te veel koolhydraatrijk fruit. Ja. Avocado's.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 En ja, uh, toch vrij veel vlees. Ik ja. nou, hadden we er geen kokosnoot hier. Nee, maar ja, dat is een ander oh. probleem. <laughs> ja, nee, je, ja. je mag geen aardappels, <clears throat> maar in Peru... Hè, die aardappels op die, op, die, op, die, op die gigahoogte worden... of daar nog groeien... die past natuurlijk wel heel perfect het in het dieet daar. Maar dat is weer een ander dieet. Okay. Dat is een andere hype. Maar, en dat is uh, dat je eet van je... Van je...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 aan kunnen En dat vind ik het leuke. Maar ik zit nog even een André Kraut te kijken. Volgens mij wil hij een hapje proeven. Ik, ik zit het te kijken. Ik heb, nu niet, ik heb nu nog het niet gezegd. Geef een katje ja. even aan André met de vork. En dan gaan we even horen of het inderdaad lekker. Maar jij zegt dus dus niet volkomen onzin. Maar nee. die concentratie op eiwit. Daar zeggen helemaal mensen van ja, dat is eigenlijk helemaal niet goed maar om zoveel eiwit vraag. te eten. Maar kijk, ik zelf vind dat op zich niet zo interessant. Of die, uh, die verhouding. Maar wat voor mij heel interessant is. Is dat mensen duidelijk weer met nieuwe en andere producten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 Voor mij ligt de waarheid in het midden. En okay. voor mijn lijf ligt de waarheid ook in ja. het midden. Wil ik Nog één ding weten. Wat zit er in het laatste trommeltje? Daar zitten walnoten in van eigen tuin. Oh nou, lekker. Want dat mag ook. Hè? Ja. Dus, dus, en, ik zal jullie zo even laten proeven van die heerlijke smoesie. Uh, okay, nou, nou walnoten. hartstikke goed. Uh, Dank je wel. Zometeen na het nieuws van half drie... praten we verder met Anne Soldaat over zijn nieuwe cd... en uh, met stemtherapeut en bedenker van het kieskompas André Krauel. Eerst het nieuws van half drie gelezen door Rachid Finch. Radio 1. NOS -journaal. De 15-jarige Ginua K. Die een meisje van 15 heeft doodgestoken in de zogenoemde Facebook-moordzaak... gaat één jaar de jeugdgevangenis in. Nou krijgt hij drie jaar jeugd-DBS, waarvan één jaar voorwaardelijk. Ginua K. heeft de 15-jarige Wincy vermoord... in de hal van haar ouderlijk huis in Arnhem. En ook verwonde hij haar vader.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 Op Schiphol kunnen taxichauffeurs met een elektrische auto... vanaf vandaag terecht bij een batterijwisselstation. Lege accu van een elektrische taxi... kan daar in een paar minuten worden omgeruild voor een volle. Het is het eerste batterijwisselstation in Nederland. En zanger Benny Jolink wordt bedreigd. Reden voor de bedreigingen is een schilderij... waarop Jolink PVV-leider Wilders afbeeld... naast Adolf Hitler en Anders Breivik. In een interview met Nieuwe Revue zegt Jolink dat mensen hem doodwensen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, terwijl ik een uh, hap lekkere smoothie weg uh, slik, vertel ik u wie hier aan tafel zit. Politi politicoloog André singer-songwriter Anne Soldaat, uh, Anneke Ammerlaan en uh, schrijdend Tweede Kamerlid Esme Wiegman. U kunt reageren via Twitter, via de hashtag DIDD of ga naar de website ditistedag.nu. Anne Soldaat, als singer-songwriter heb jij een hele staat van dienst. Vind je de smoothie ook lekker? Die is echt uh, fabel, <laughs> Die fabeltastisch. Fabeltastisch lekker. Uh, jij wordt ook wel eens de veteraan van de popmuziek genoemd. <laughs> Hoe vind je dat? Nou ja, daar is geen spel tussen te krijgen, denk ik. Maar dat is waar. Ik draai al heel lang mee. Ja, Maar heel bekend ben je niet. Nou ja, het groeit, hè? Ja, maar ben je bewust op de achtergrond gebleven? Is het zit een stijgende lijn in, in plaats van een dalende ja, okay. lijn. gelukkig. Daar hebben we er wel over eens. Is dat bewust, dat je tot nu toe je nog niet ontzettend als jezelf hebt gemanifesteerd? Nee, het, het, uh, bewust. Mm, kijk, um, er zijn artiesten die staan op een vieral tussen de schuifdeur te springen met een tennisracket, Maar zo, zo iemand ben ik gewoon niet. Nee. Het heeft bij mij wat uh, van ver moeten komen. Laten we even luisteren naar een fragmentje. dit uh, Daryl en Life. Live volgens ja. mij. En bovendien, hier zing ik niet. Hier zingt uh, mijn collega in de band destijds, Jelle Paulusma. Ja, maar, maar jij uh, speelde wel mee. Ik. ik speelde wel mee. Ja. Het is mijn liedje ook. Het was wel, oh, je hebt het ook geschreven. Ja. Ja. Je wordt ook wel uh, als een van de beste gitaristen van Nederland beschouwd. Ja, dat, he, dat heeft. Uh, dat is een keer uh, door iemand geroepen en dat gaat een eigen leven leiden. En het valt niet mee om elke ochtend op te staan en, en, aan die, uh, precies, en daar ook nog aan die reputatie te voldoen. Maar dus, is, het, uh, is het volstrekte onzin of kan je nou, best redelijk gitaar spelen? Ik het is me heel, heel vaak uh, gevraagd. Ik, ik denk, ik heb erover nagedacht, ik ben wel een Unieke gitarist met een eigen geluid en toon. En dat heb ik in al die jaren is dat geëvolueerd. Maar ik ben tegelijk volgens mij ook wel een beperkte gitarist. Dus uh, laten we het daarop houden. Je kent je eigen beperking. Absoluut. Ja. Een eigen nieuw of een nieuwe cd nu. En met de titel gewoon jouw eigen naam, Anne Soldaat. Nou, ja. dan, dan kunnen we er niet meer omheen opgenomen in de Verenigde Staten? In Los Angeles. Met uh, Jason Volker. Ja, Amerikaanse producer, multi-instrumentalist en uh, liedjeschrijver ook. De, de vorige cd heette In, An in Another Life. Ja. Dat was 2009. Toen ben ik daar ook al geweest. En nu heb ik daar weer een maand gezeten. Met z'n tweeën hebben we dat, uh, die cd opgenomen. En waarom daar? En waarom met hem? Nou, <tosses> omdat uh, hij was altijd fan van Daryl En hij kan gewoon veel. Hij heeft een eigen studio daar en is er erg goed in het, uh, het arrangeren van nummers. En uh, Ah, ja, hij, wat ik breng, dat, dat weet hij te verrijken... met, met zijn uh, visie en zijn instrumenten en zijn productie. Want hoe werkt dat dan? Je komt daar dan, had je dan al een paar nummers? Ik heb hem gewoon in, in, de, in, de, in de aanloop daarnaartoe... mail ik hem het nodig aan demo's. Die deem ik thuis op. Mm -hmm. Dus uh, nummers in een soort uh, rauwe, rauwe vorm, ruwe vorm. Ja. En eenmaal daar nemen we dat door we houden ze tegen het licht. En uh, dan, dan uh, zetten we de puntjes op de i en gaan ze daarna nog eens opnemen. En hoeveel verdwijnt er dan nog van? Nou ja, ik had volgens mij... Uh, iets van 18 liedjes uh, bij me. En daarvan zijn er, wat staat erop, uh, 10 ja. op de cd gekomen. Ja, dus dus. er zijn er dan achter van jullie dan gaan zitten discussiëren van... gaan we het wel of niet doen en hoe ja. dan? Ja, en, en je zoekt natuurlijk naar een collectie die divers is... en toch ook een soort uh, coherent en homogeen geheel vormt. En, en uh, wordt het dan, het dan heftige discussies? Dat nee, hij bijvoorbeeld het... zegt van nou, ik vind het helemaal niks wat je dit... en nou, jij zegt ja, ik vind het wel. Ja, er was wel een liedje waarvan ik dacht, nou, dat zou ik er graag op willen hebben. Maar daar had hij helemaal niks mee en dan... Uh, dan geef ik hem graag... Uh... Wie wint er dan? Uh, in dit geval hij, ik vind het goed. Ja, staat er ook een lied of een nummer op waarvan hij dacht... ik dacht bijvoorbeeld Ding Ding Sun? <laughs> ja. Heb je daar echt voor moeten zeuren om dat erop te krijgen? Nee, dat het gekke is... Uh, heel veel mensen, wat ik overlees, die vinden dat een soort banaal niemandalletje. Nee, ik vind het heel lekker om naar te luisteren. Ja, nou, okay, maar het is anders sim... dan de rest. Ja, klopt. En een soort, soort banaliteit uh, heeft dat... omdat het uh, te eenvoudig is volgens sommige mensen. Te, te simpel. En... Maar hij, hij was juist een groot voorstander daarvan. Oké, okay, dus ja. daar heb je geen moeite voor nee. te doen. Vergelijk je jezelf, je, je, je sound, met, met, met iemand? Of, of, of is dat, zeg je dat niet tegen een artiest? Op wie lijk je? Je lijkt natuurlijk op jezelf in de eerste plaats, maar. Nou ja, met, uh, dat, dat vergelijken doen anderen gelukkig wel. Dus dat, dat hoef je niet eens. En, en ja, namen die genoemd worden zijn toch de, de West Coast. L.E. is de West Coast natuurlijk. In die zin een wel bijzondere grond voor mij. Daar komen heel veel bands vandaan uh, waarmee ik ben opgegroeid en waar ik een groot liefhebber van ben. Dan noem ik de Birds, de Beach Boys. Uh, dat soort mensen mamas en de papas. De, de, een beetje de folky, harmonieuze uh, West Coast pop. Ja, het, klinkt, het klinkt heel prettig, net als die West Coast pop. Heb je daar ook iets mee, Esme? Ik zie je instemmend klikken. Nou, ik ben wel uh, heel erg van gitaarmuziek gaan houden. Dat heeft ook wel mee te maken dat mijn oudste zoon uh, dat in zijn aantal jaren speelt. En uh, hij komt met steeds meer muziek thuis en variaties. En uh, een goede gitaar, een gitaarleraar die ook uh, mm. zelf ook wel uh, muziek op cd zet... Ja, dus ik, uh, ik ben ervan gaan houden. Je beluistert met veel interesse. Uh, heb jij er iets mee, André? Beach Boys? Uh, nee, dat is niet. Ik ben, ik ben uh, uit de late jaren, 70, vroeger, jaar. 80... Dus ik ben heel erg met de disco opgegroeid en naar de house. En daarna ben ik overgestapt op barok. Dus, uh, en dat bij elkaar <lacht> okay. is een hele rare mengeling van muziek. En daar staat meneer Soldaat niet bij. Maar ik ga nu wel luisteren, ja. natuurlijk. dat moet ik nu wel. Disco gemengd met barok? Ik kan me toch weinig bij voorstellen. Nou, nou ja, je moet, maar eens, je moet maar eens luisteren hoe mooi, hoe, mooi, hoe melodieus eigenlijk uh, de housemuziek was. En ook de disco. En hoe in de barok al geweldige melodieën zitten. Hm. Uh, echt. Prachtig Purcell bijvoorbeeld. Echt de mooiste melodie ter wereld. Die, echt geweldig. Dus ik word echt door een melodie begrepen. En, en ik ga bij... Nou, ik ga niet hier zingen. Maar ik ga het meestal dan mee zingen ook bijna. Oké. Okay. En en Je wordt... zou er een beat onder moeten zetten, toch? Ja, Van nou, die barok. Nou ja, ik denk dat dat heel erg groot uh, succes zal opleveren, hmm. Want het is prachtige muziek werkelijk. Dus... Ja. Iets voor jou, Anne? Nou, uh, ik zie het wel voor me. Ik hoor het wel voor me. <laughs> ja. Ja. Dat is meteen wel een nieuw, een nieuw idee. Um, ja, wat zijn jouw plannen? Want deze cd nu... Um, uh, heel veel spelen, ik heel heb veel een, toeren. Een, ja, ik ben uh, rond mezelf geformeerd en uh, Zit ik heb al heel veel zin hele... om te gaan spelen. En misschien mag ik meteen even noemen dat we aanstaande woensdag eigenlijk het releasefeestje hebben van de nieuwe cd in Amsterdam mm -hmm. in de club Bitterzoet. Ja. dus daar kunnen mensen nog naartoe. En uh, we gaan naar Vlieland en naar, naar de Into the Great Wide Open. En je hebt een, een, een band met allemaal, uh, ja, toch echt uh, goede muzikanten. Ja, heel blij. Echt een topband. Dus, uh, ja. ja. We gaan nog uh, luisteren naar iets wat jij voor ons gaat spelen. Welk ja. nummer uh, gaat het worden? Het is het laatste lied van de CD. Het heet Salted. Salted. Gitaar wordt gepakt. En ondertussen wordt de salade gegeten hier. Heerlijk. Ja, wat ik dat bedoel. ik. <laughs>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 Carry me on Hush, don't you speak Van de nieuwe CD van Anne Soldaat. Dankjewel, Anne. Nederland kiest in crisistijd. De euro had er nooit moeten komen. Bepalen Europa en de euro, uw stem. Ik vind niet dat wij daarvoor moeten blijven draaien. Het is gewoon een te mooi land om uh, vier te laten verklaren. Eén zegt meer steun geven, de ander zegt juist minder steun geven. De stemtherapeut zoekt het uit. De komende dagen tot aan de verkiezingen zoomen we in, dit is de dag, in op de rol van Europa. Volgende week in het stemhokje. Wat? We doen dat met verschillende doelgroepen. Hoe stemmen bijvoorbeeld jongeren die voor het eerst mogen kiezen... als het gaat om Europa, en ambtenaren of christenen. Maar we beginnen vandaag met de arbeiders. En te gast is onze stemtherapeut, de politicoloog André Krauwel, De uitvinder van het kieskompas en liefhebber van Barok, André. Ja. Uh, de arbeiders, daar gaan we naar kijken. Uh, wie zijn arbeiders, wie zijn dat? Nou, Dat zijn eigenlijk mensen die iets, uh, iets maken, iets bouwen, iets repareren... iets schoonmaken, iets plukken, verpakken, vervoeren. He? Mensen die dus echt meer met hun handen... Of evenveel met hun handels met hun hoofd werken en niet alleen met hun hoofd, ja. zoals ik. En kan je iets zeggen over het stemgedrag van deze groep bij de vorige Tweede Kamer? Ja, daar kun je wel iets over zeggen. In tegenstelling tot wat veel mensen uh, denken, zijn die niet massaal weggelopen bij de linkse partijen. Die stemmen nog steeds bijvoorbeeld in een heel grote getale Partij van de Arbeid, maar ook nog steeds de, uh, het CDA. Uh, maar in toenemende mate hebben ze ook op de PVV gestemd. Net zoals ook trouwens op Fortuyn al, uh, al stemde. Ja, dus dat is een, een, een, een, een stroming die bij de arbeiders gehoor vindt. Ja, heel erg. Uh, en uh, de theorie die erover gaan zeggen dat dat komt omdat arbeiders als eerste bedreigd worden door die Europese integratie, omdat ze daarmee moeten concurreren tegen goedkope arbeid uit het buitenland, in het buitenland, of goedkope arbeids die naar Nederland komen. En vandaar ook dat bijvoorbeeld ook de SP zo'n anti-Europese houding heeft, omdat zij ook zeggen dat het, wij, wij willen de Nederlandse werknemers beschermen tegen die influx. Ja. Nou, we zijn benieuwd hoe het nu is en of die Europese crisis van de afgelopen tijd misschien ook voor verschuivingen gaat zorgen bij de arbeiders in Nederland. Verslaggever Paul Kurpshoek die ging op onderzoek uit. Het bedrijfsrestaurant van de Suikerunie in het Groningse Hoogkerk. De werknemers zelf hebben het gewoon over de kantine. Het is lunchtijd, tijd voor de schaft dus. De werknemers eten uit hun broodtrommels of halen een belegd broodje bij de counter. Leeft Europa hier een beetje als het gaat over de Tweede Kamerverkiezingen? Nou, Europa is... Uh... Echt belangrijk voor mij, omdat uh, je nu, nu toch ziet dat je een tweedeling hebt in Zuid-Europa en de noordelijke landen. Twee mensen zijn bereid zich door de stemtherapeut te laten adviseren over welke partij het dichtst bij hun Europa-standpunt komt. En ik denk toch dat de economieën met name Spanje, Griekenland en Italië, uh, in verband met de, toch, de duurdere euro, dat ze dat economisch eigenlijk niet kunnen hebben... Ik denk dat uh, om uh, voor landen in Europa beter te kunnen concurreren... met grotere landen als Amerika op de wereld en China... dan moet Europa meer samenwerken. En alleen landen op zich kunnen dat niet goed genoeg, denk ik. Gelet op Europa. Op welke partij gaat u dan nu stemmen, denkt u? Oh, op de SP. Ik twijfel nog tussen de ChristenUnie... of weer de PVV. Zullen we eens gaan kijken waar u op uitkomt als we de stellingen van het kieskompas gaan uh, gebruiken? De laptop staat klaar en wij gaan naar start. De eerste stelling is gelijk al een stelling over uh, Europa. Nederland moet in de euro blijven. Ja, ben ik mee eens. Nou, hij kan wel in de euro blijven, vind ik wel. Er zijn dingen fout gegaan met de invoer van de euro. En ik ben er bang voor dat als we terug gaan naar de gulden... dat er net zo goed weer dingen fout gaan en het nog meer geld gaat kosten. Om de euro te behouden is het goed als Nederland zwakkere eurolanden financieel steunt. En Berenzen zei oké. Okay, we hebben het twee, twee keer gedaan, maar op een gegeven moment stappen ze zeggen van, binnenstijden, stappen we ermee? Mits zij wel hun beloftes nakomen en uh, toch wel uh, de strengere eisen gesteld worden aan wat die landen wel moeten doen en er meer toezicht op is, nou mee eens dan, ja. Turkije mag nooit lid worden van de Europese Unie. Ik vind gewoon, ze moeten de mensenrechten, het, het geloof bijvoorbeeld christenen en zo, dat het moeilijk is en zo. Dus dat vind ik gewoon, dat nu, ze kunnen er nu niet bij, nu niet. Als zij zich uh, liever bij de EU zijn dan uh, bij een andere groepering, ja. Welkom. Ja. Eén laatste stelling, gaat weer over Europa. Verdere Europese integratie is goed voor Nederland, dus meer Brussel. Nee, niet meer Brussel. Want? Want ze, doen nu, ze worden net gepraat over het, voor voordeel de allemaal in berenvel met een met knoslippen te zwaaien. En nou, als je dat voor die periode ziet, de export floreerde. We deden handel met alle landen. Dus ik snap ik zie het probleem allemaal niet. Je moet ook een klein beetje je eigen, eigen, eigen identiteit moet je behouden. We zijn dan Nederlanders. En dan is hier de einduitslag. Hier is het scherm waar we u zien in het politieke landschap. We hebben alleen uh, Europa geselecteerd als een belangrijk thema. En dan gaan we uw positie opnieuw bepalen... En wat zien we dan? U moet VVD kiezen of Partij voor de Dieren? Nou, dat wordt VVD. Ik begin niet voor de Partij voor de Dieren. Even zo'n belachelijke partij. U zei dat u SP ging stemmen, hè? Ja. Klopt. Maar welke partij staat het dichtst bij u? Dat is de Partij voor de Dieren. Ja, maar die hebben toch weer bepaalde ideeën... waar ik het weer helemaal niet mee eens ben. Als we alleen de stellingen die over Europa gaan... meelaten wegen bij het bepalen van het stemadvies... en dan zien we u staan boven op het CDA. Ik vind het wel heel verrassend zo. Wat moeten we daar dan mee? Ja, nou ja, puur en alleen op Europa gezien... dan uh, zou ik inderdaad op de CDA moeten stemmen. Maar naast Europa zijn binnen de verkiezingen... ook wel andere dingen wel belangrijk. Dus... U krabbelt een beetje terug. Dat ja, klopt. Dus het wordt toch een SP? Ja. De uh... keuze staat eigenlijk al vast. Ja, hè? ja klopt. Je dus, uh... straks in het ja. Oké, okay, dank u wel. André Kraal, onze stemtherapeut. Ja, dat waren de uitkomsten bij twee van mensen uit de mensen van de Zuikerunie in Groningen. Representatief voor de groep van de arbeiders? Uh, uh, deels omdat natuurlijk die mensen wel zeggen we gaan SP stemmen. En dat uh, was een toenemend aantal arbeiders zijn SP gaan stemmen. Sterker nog, de SP heeft uh, deels de vakbond uh, overgenomen van de Partij van Arbeid. En je ziet nu dat uh, op links daar waar de Partij van Arbeid eigenlijk decennia lang de grote partij was... Die de arbeiders vertegenwoordigde... zie je dat ze nu flinke concurrentie ondervinden van de SP. Ja, hoor. Ja. En wat voor verschuivingen zien jullie verder? Want dus bij de vorige verkiezingen zei je: ja, traditionele partijen ook nog wel. PVDA, ja. en CDA. maar ook toenemende PVV-stemmers. En SP, ja, en en dat SP, zijn de grote en, partijen onder de lagere socia sociale klasse. En ja. we zien nu dat de. PVV zakt in de peilingen. Heeft dat ja. te maken met dat ook deze groep daar afscheid van aan het nemen is? En dat inruilt voor de SP bijvoorbeeld, of niet? Ja, deels. Ik denk dat uh, een aantal van die mensen denken... nou, die heeft zijn kans gehad en niet gegrepen. Huh? Uh, tekort en niks gedaan. Dus uh, laten we nu maar eens bij meneer Roemer proberen... Die op het gebied van Europa ook heel kritisch is. De SP heeft ook campagne gevoerd tegen het Europese uh, Nieuwe Grondwet... in het 2005-referendum. Dus je ziet dat de SP veel kritischer is over Europa... dan bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid. Dus het is logisch dat die mensen denken... nou, misschien moeten we nu maar eens naar de SP toe... Ja. Uh, en het, uh, het, het meneer Roemer uh, laten proberen. Ja. En jij zei die terughoudendheid bij arbeiders over Europa komt... omdat zij de eerste zijn die het merken... als er meer concurrentie is en goedkope ja. arbeiderskracht. Arbe maar, is maar wat, dat de enige verklaring? Nou, wat je ook ziet, dat was heel interessant... He, dat ook Wilders gewoon te extreem is. Hè? Want Wilders wel én uit de, e, uit de euro... en uit de EU helemaal. En je ziet toch dat... Eh, deze mensen ook zeggen... nou, dat gaat me te ver. En dat zien we ook in de gegevens terug. Wilders ze gewoon toch te extreem op die punten. Veel meer dan hij vroeger zelfs was. En, en dat, denk ik, schrikt ook mensen af. Zo extreem en zo hard schreeuwen... Eh, eh, dat mensen ook denken... nou, wacht even, ho, ho, ho, het hoeft niet allemaal kapot. Die ziet ook hè, terug. Nou ja, terug, dat kan ook hele grote... dan kunnen ze weer fouten maken, zei die meneer. Ja. Dus laten we nou maar eens... Iets voorzichtig proberen. Dus ik denk dat uh, die, die, die, die nuancering die de SP dan aanbrengt wat aantrekkelijker is voor hen dan, dan het geschreeuw van Wilders. Ja. meer Wiegman, de ChristenUnie uh, is niet heel negatief over Europa, dus u kunt wel vergeten bij de arbeiders, denk ik. Nou, ik vraag me af, want juist ook de ChristenUnie heeft de afgelopen jaren laten zien wel bijzonder te zijn. En zojuist werd ook even die stelling geponeerd, uh, Turkije wel of niet bij de Europese Unie. Uh, daar zijn we als christen ook steeds heel erg kritisch op geweest. Ja. Juist waar het gaat om mensenrechten, uh, geloofsvrijheid... wat toch hele uh, belangrijke kenmerken zijn ja, van de Europese Unie... en, en de waarden die eronder ja. liggen. Dus geen, geen uh, omhelzing van Europa wel uh, genuanceerd en enigszins en kritisch. André, is, is het ook een onderwerp waar mensen op kiezen? Want dat is natuurlijk eigenlijk ook de vraag waar we het deze week met jou over hebben. Kiezen mensen ook op basis van Europa... of gaat het uiteindelijk toch over de hypotheekrenteaftrek? Ja. Normaal of, speelt Europa geen enkele rol, zeker niet... Naar Nationale verkiezingen, maar zelfs in Europese verkiezingen speelt Europa geen rol. Gaat het over nationale onderwerpen? Wat je nu ziet, en dat is wel nieuw, is dat Europa steeds belangrijker wordt voor meer kiezers. En nu meer dan ooit, omdat ineens Europa verbonden wordt met wat er nationaal economisch aan de hand is. Hé, waar dwingt Europa ons toe op het gebied van bijvoorbeeld de sociale woningbouw? Mogen we nog een woningbouwvereniging hebben? M hoeveel moeten we bezuinigen en waar dan? Ze dwingen ons om allerlei voorzieningen uh, anders, hé, bijvoorbeeld te, te vermarkten. We mogen. Alle staatsbedrijven moeten naar de markt. Nou, je ziet dat mensen daar denken van ho, ho, ho, ho. Ineens gaat Europa heel erg over ons inkomen... en waar we wonen en wat we, eh, en wat we doen. En, en, en daardoor wordt Europa nu steeds belangrijker. En wat nog erger is, is dat je ziet dat eigenlijk de Europese Commissie... nu de crisis aangrijpt om de Europese eenwoning te versnellen. Hè. We moeten nu meer, meer uh -huh. toezicht. We moeten nu meer zeggenschap over de banken hebben... en over nationale begrotingen. En dan denken mensen... Ho, wacht even. Dat willen we, niet. Willen we dat wel, ja. want we hebben toch uh, alle, al eens gezegd dat we dat niet willen. In dus, het zo referendum. dus zo speelt Europa een belangrijke rol bij Ineens. de verkiezingen. Ja. Even nog aan de andere twee kiezers hier aan tafel. Anne Soldaat, is dat voor jou ook een overweging? Om... Uh, Europa als thema? Ja. Nou, ik zat te denken, ik, het belangrijkste thema, mijn vriendin studeert nog. Dus ik laat me denk ik vooral leiden door de standpunten ten aanzien van de lang studeerboete. <laughs> Oké, <Okay. laughs> nou ook heel helder toch? Ik ja. ben van tafel denk en ik, ja. En Anneke uh, voor mij is Europa gewoon een gegeven, maar ik, ik, vanuit mijn werk ben ik zo internationaal bezig dat ik niet denk dat we... We, z, we leven in een globale wereld, maar ik heb wel een hele leuke metafoor ontdekt. Ik kijk naar, naar Europa heel erg vanuit een culinaire blik, blik zeg maar. Ja. En dan zie je, is bijna een metafoor voor de verdeeldheid in Europa, wat er aan de hand is, hè? Uh, in Noord-Europa hebben wij met elkaar gebruiken we boter en room als basis in de keuken. Mm -hmm. In Zuid-Europa is dat olijfolie en tomaat. Ja. Daar zie je twee hele duidelijke verschillen. Mm -hmm. In Noord-Europa zie je bijvoorbeeld dat sinds Scandinavië veel wilde bessen gebruiken bij die uh, bij die room en in uh, Frankrijk gebruiken ze wijn en bouillon. En als je dan kijkt naar Zuid-Europa dan gebruiken de Italianen basilicum erbij. En de uh, Spanjaarden gebruiken paprikapoeder. En en... Ga je dan, voor ons is dat best lastig om in naar Zuid-Europa die verschillen te zien. Nou, en dat maakt het zo spannend binnen Europa. Je hebt de globale blik, waar we de dingen gelijk hebben. En dan op het kleine vlak zijn er allerlei verschillen. En dat maakt het juist zo spannend. En dat vind je juist leuk. Ja, en dat en wil je graag moeten we nou ja, niet alleen houden, maar dat moeten we juist uitnutten. Dat moeten we koesteren. André, nog even, laten we eens even kijken de arbeiders. Wie, als het gaat om Europa, waar stemmen ze dan op, denk jij, bij deze verkiezingen? SP vooral? Nee, ze, je ziet ze toch nu uh, ook massaal teruggaan naar de Partij van de Arbeid... of eigenlijk uh, nog steeds op de Partij van de Arbeid uh, stemmen... Uh, en naar de SP dus. Hè, daar lopen ze uh, naartoe heel duidelijk. Maar je moet niet vergeten dat een heel groot deel ook gewoon thuis blijft. Hè. Bijna 40% van de laagst opgeleide, laagst betaalde in Nederland blijft gewoon thuis bij verkiezingen. Dus het is vooral voor de Partij van de Arbeid, CDA en SP ook van belang om die mensen op te laten komen. Want eigenlijk he, elke, van elke tien die ze op laten komen. hebben ze vier van die stemmen Groei, al binnen. Dus, groeit dat percentage of, of weet je dat? Ja, in Nederland hebben we niet zo'n heel grote toename van, uh, van mensen die thuis blijven. Dat is ongeveer zo'n zo 25% dat niet opkomt. Uh, draven 20, 25 procent. Maar een groot deel daarvan is echt structureel niet betrokken bij de politiek. En dat is wel heel bedenkelijk natuurlijk. Nee. Zeker omdat je weet dat dat ook een heel specifieke groep is. Het, zijn niet, het is niet netjes een verdeling van de Nederlandse bevolking... Want hoogopgeleiden gaan in veel grotere talen uh, uh, stemmen. Dus het, het is slecht voor de democratie als grote delen van de laag en laagopgeleiden thuisblijven. En ja, het is de taak ook voor namen van politieke partijen om die mensen ook naar de stembus te krijgen. Om hun stem te horen. Oké, okay, dat is een duidelijke oproep van jou, dankjewel. We gaan naar onze dichter bij de dag en dat is vandaag Hans Merk. Hans, goedemiddag. Goedemiddag. Geen arbeider ben jij? <laughs> nee. Maar we gaan graag naar jouw gedicht luisteren. Oké, okay, het heet stemtherapie. Ik heb een eigen geluid en toon. Je hebt maar twee minuten, dus je moet snel spreken. De scherpe randjes eraf. 40% van de beroepssprekers krijgt in zijn loopbaan te maken met stemklachten. Ze krijgen keelpijn of constant een brok in hun keel. Sla alsjeblieft linksaf. Ik ben een Woodstock-staat van denken. Heel bekend ben ik niet, het heeft van ver moeten komen, want onze genen zijn niet veranderd. Daarom moeten we terug naar 10.000 jaar geleden. Als er te veel jonge aanwas komt verliezen we ons collectieve geheugen. Kokosmelk mocht wel, maar nu niet meer. We moeten onze arbeiders beschermen tegen berenvellen. Flinstaan recepten. Vanuit je lijf de wereld aankunnen. En wie wint er dan? Dank je wel, Hans-Mierk. Volgens mij mocht dat wel kokosmelk, toch? Ja, kokosmelk. Ja, oké, mocht... ja, ja, ja. oké. Okay, okay. ja, het is één grote verwarring over dat dieet. We zetten het gedicht op de website. Hans, dankjewel. Dit is de dag. Nu ook een hartelijke dank aan de gasten hier aan tafel. Esme Wiegman, succes met de verdere carrière. Anneke Ammerlaan, Anne Soldaat en uh, André Krauwel. En uh, we gaan nog verder over de verkiezingen. Want uh, de komende dagen kunt u uh, gaan luisteren naar de stemming van Nederland met Eva Jinek. Eva aangeschoven. Goedemiddag. Goedemiddag, wat ruikt het hier lekker? Ja, we hebben hier allemaal heel lekker eten. Je mag ook nog wel even wat maken. Maar... Maar vertel eerst even wat je gaat doen zo meteen. Uh, we gaan van alles en nog wat doen. We gaan in ieder geval uh, debatteren over onderbelichte onderwerpen uit de uh, verkiezingsprogramma's. In dit geval over de ruimtetax. De Partij voor de Dieren wil dat we gaan flyeren voor geworden in uh, Utrecht, als ik het goed zeg. We hebben de politieke klachtenlijn en we gaan ook even de grens over om te horen wat de Belgen vinden van onze verkiezingen. Oh, dat is altijd leuk. En ga je nog vooruitblikken op het grote Radio 1 livestrekkers? Dat zou ik niet durven. Dat, dat laat zou... ik gewoon gebeuren. Want dat is van half vier tot vijf ja, vandaag zo op deze zender. Dank je wel. We gaan eerst naar het nieuws en daarna kunt u gaan luisteren naar de stemming van Nederland met Eva Jinnik.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 Kiespartij voor de dieren. Aanstaande zaterdag, gratis bij de Volkskrant, DVD 1 van de serie Earthflight. Dit is Radio 1.